الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداءا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهوة سبحانه وتعالى أعود بالله من Amin. En deze laatste dagen van Ramadan zegenen Amin. Amin. en inshallah onze iman doen vermeerderen in deze enkele dagen die nog overblijven van deze heilige maand. Amin. Amin. En mogen Allah subhanahu wa taala onze overwinning geven in deze heilige maand. En alhamdulillah we hebben gehoord dat uh, uh, Irene onderweg is naar Amerika. De zuster van Catharina. Mogen Allah subhanahu wa taala Irene doen aankomen in Amerika Amin. en laat haar lawaai maken in Amerika. En, uh, inshallah alle andere Irene's ook inshallah. Amin. Ik denk laten we hopen dat het zo is: dat een dua is van een of andere moslim of moslima die zijn handen heeft gegeven tijdens deze halige maand Ramadan. En die inshallah een impact zal hebben op Amerika. Dus mag Allah die oostkust van Amerika van de kaart laten vegen, Gewoon Vandaag wil ik. Laten we zeggen: geen halaka. Het sowieso is dat qiyam. ...mogen we het aanvaarden van ons. Amen. We gaan het anders doen deze keer, inshallah. Ik heb een paar shubuhat opgeschreven die, die uh, verspreid worden... ...en een paar uh, roddels en weerleggingen en zo... ...soorten van weerleggingen die verspreid worden. Ik ga inshallah proberen die zaken uh, duidelijk te maken. Als iemand onder jullie, als iemand onder jullie uh, allahu aalam iets uh, oppikt... ...of dat iemand een, shubuha, een shubha of zoiets uh, herinnert dat, dat, dat gezegd wordt... Zeg maar inshallah, geen probleem. Steek je vinger op en spreek maar, Denihani. Om te beginnen. De allereerste shubha, en uh, er is zelfs een lezing op YouTube van een uur en half, van een televisie die spreekt over de geho het gehoorzamen van de leiders. Op uh, paaltalk zijn de rooms gehoorzamen van de leiders. Mijn shaykh komen op tv gehoorzamen van de leiders. Altijd men, spreekt men over leiders. Atheyaullah hawala sulahu wa ulil emriminkum. Hoorzam Allah en zijn boodschapper en de gezaghebbers onder jullie. Tafsir Ibn Kathir en alle andere tefsier van Hindusunnah wa Jamaa zeggen dat de gezagvoerders ulil emriminkum zijn de ulama en de omara. En de leiders, dus de geleerden en de leiders. Dat is de hemdel, dat is een derde, Kaza. Allah subhanu tere heeft gezegd, En dat is waar. We moeten Allah en zijn boodschapper en de gezagvoerders onder ons gehoorzamen. Wij moeten de leiders gehoorzamen. En wij mogen niet rebelleren tegen onze leiders. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd in een Hadith Sahih in Bukhari. Hij zei, gehoorzaam jullie leiders. Al is het een slaaf van Abyssinie, van Ethiopië. Al zal hij jullie ruggen slaan en jullie rijkdommen nemen. Dat is een Hadith Sahih. Zonder enige twijfel. En klopt. En wij, alhamdulillah, wij praktiseren deze, deze hadith, inshallah. Zonder enige twijfel. Wij mogen niet rebelleren tegen, tegen een leider omdat hij, allahu a'lam, omdat hij onze rijkdommen besteelt, omdat hij onrechtvaardig is. Tuurlijk niet. De koningen van de Umayyah waren onrechtvaardig. De koningen van, van l'Abbasiyyin, met enkele uitzonderingen, waren ook onrechtvaardig op heel wat zaken. Zij waren koningen. en Zij ze hadden, ze hadden paleizen, zij namen de rijkdommen voor zichzelf alleen en voor hun uh, entourage. Terwijl de oma in de zee werd gelaten. En hoe kan het zijn anders dat de kruisvaarders al-Quds hebben terug overgenomen. Dat zij al-Quds hebben veroverd en hebben gestolen van de moslims. Door de zwakke, de zwakke frontlinie van de moslims. Zonder enige twijfel. De, de, de, de, de en ze hadden niet normaal zware blinders en flaters dat ze hadden gedaan. Maar dat betekent niet dat we rebelleren tegen hun, omdat we niet akkoord gaan met hun. Er is, is een heel groot verschil. Tussen hun en het Qaddafi. En heel veel mensen gebruiken de shubha van Al mu'tasim Billah. Al mu'tasim Billah is degene die Imam Ahmed heeft gemarteld, in de gevangenis heeft gestoken, allemaal, allemaal voor het schippen van de Koran. Voor de fitna van de Koran. Jullie weten allemaal dat Al uh, Mu'tazila in die tijd, ازداد التقران القرآن هو زي نيت وورد من الله سبحانه وتعالى. ونبيته allemaal dat القرآن Koran het zave woord is van Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed ibn al-Fast al-Mustasim Billah az-Ziyani ولكن وصل المعتصم القذافي. وابتدي المعتصم ريارد مع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هيرده مع الشريعه. تنتوي المعتصم hij spande niet samen met kofar tegen de umma, en hij was onderdrukt. Hij onderdrukte de umma. Ten derde, Muattasim was een jehiel van topniveau. Rahimahullah. Hij wist helemaal niets van de Sharia, volledig niets. Zijn entourage dat rond hem was, zij waren degene die hem, die, hem, die hem, uh, tegen de, laten we zeggen, ophietsde tegen de uh, tegen Sunnah. En dat was een ishtihad van imam Ahmed om geen khoroosh te doen tegen hem. Maar wat heeft al Mu'tassim Billah te maken met de leiders van vandaag? Al Mu'tasim Billah, hij is degene, jullie weten het verhaal van die ene vrouw die een klap heeft gekregen van een Romeinse soldaat en werd gevangen genomen. Waardoor dat al Mu'tasim 200.000 soldaten heeft gestuurd om haar te bevrijden. En hij heeft die ene fameuze brief geschreven. Min al Mu'tassim Billah Amir Al-Mu'minin ila kel barron. de hond van de Romeinen. Als de, hij zei in zijn brief: Wanneer, wanneer je wanneer deze brief krijgt en de vrouw is nog niet vertrokken, stuur ik jou een leger dat bij jou begint en bij mij eindigt. Dat was een muattassin Billah. Dus waar is de vergelijking? Wat is de vergelijking dat zij proberen te maken met muattassin Billah? Typ, wie is het muattassin van deze tijd? We gaan hem gehoorzamen. En laat hem ons martelen en onze rijkdommen nemen en onderduiken. en hem, hem doen wat hebben. Wie is te vergelijken met een muattassin Billah vandaag? Wie? De leiders van vandaag, zij zijn degene die de moslims arresteren en zij zijn degene die de moslims geven aan de kofar. Guantanamo, eh, gaan naar Europa, gaan naar de rechtbanken van de kofar in Europa, in Groot-Brittannië. El-Mu'attasim nam een moslima van de koffaar naar de moslims. Deze vandaag nemen van de moslims geven naar de kofar. Ja, Amerika, hoeveel moet je hebben? Duizend? Ik geef jou 2000 cadeau. Zij hebben zelf solden nu in, in, met, met gevangenen 80.000 euro per, per hoofd. Eh, Sadiq, die broeder van Nederland, hij getuigt zelf dat hij werd dat dat geïnformeerd dat zijn hoofd 80.000 euro, eh, 80 euro kost. Europa betaalt Marokko 80.000 euro per moslimgevangene. Iedere persoon met een baard en een tamis, 80.000 euro. Arresteer hem al. En waar is de vergelijking? Waar is de vergelijking? Zij regeren niet met sharia. Zij regeren niet met sharia. Dan gaan zij komen met koffer door koffer. Om te beginnen koffer door de koffer. De hadith van koffer door koffer is een hadith ta'if. En het erge is, en het is zelfs schandalig. En wallah, ik begrijp het helemaal niet hoe dat zoiets kan gebeuren. Sheikh al-Albani, rahimallah heeft een boek geschreven. Het ta'adir min fitna te takfir Denk ik, als ik me niet vergis. Dat is de titel van de... Van de nou, Tehadir min fitna te Waarschuwing voor de fitna van te kfeer". En heel zijn boek ging over koffer duna koffer. En hij begon zijn boek met de, de overlevering van Ibn Abbas over koffer een koffer. De mohaddid van deze tijd schrijft een heel boek gebaseerd op een hadith En die ligt uit. Allahu a'lam, ik begrijp dat niet. Terwijl imam Ahmed... Zegt over die, over, die, over, over die overleveraar, Hisham al mekki hij zegt over die overleveraar dat hij een leugenaar is en dat hij een rajl matalok is, dat hij niet aanvaard wordt in de Ilm hadid Heel die ja. shubha van koffer koffer is gebaseerd op een hadid da'if. Kunnen jullie dat voorstellen? Subhanallah al -adem. En dan durven zij komen aandraven met koffer koffer. Maar laten we onszelf even neerleggen: het is een hadid da'if, we gaan deze hadid aanvaarden. maar een Koffer d'una koffer. Wat is koffer d'una koffer? Laten we onszelf neerleggen bij koffer d'una koffer. En laten we aannemen dat dit een enorme zonde is om niet te regeren met een wet van de sharia. Betekent dat dat Mohammed de Said is? Hij maakt een wetboek. Sharia volledig aan de, aan de, aan de kant zitten. Zelfs de mensen die als argument zouden kunnen gebruiken uh, het scheiden of de erfenis is volgens sharia, dat is een leugen. Wallahel adeem. In Marokko gebeurt dat niet met, met, met, met sharia. In Marokko zeggen ze helft helft. Een jonge helft en een meisje helft. Er is geen derde, een zesde, een achtste bestaan in Marokko. De grondwet zegt gelijk, iedere ieder persoon wordt gelijk behandeld. Is jouw zoon een mortad, mag hij nog genieten van jouw erfenis. Wordt jouw zoon een christen, en je sterft, krijgt hij nog van jouw erfenis. Omdat de, de Marokkaanse regering heeft gezegd dat het zo is. Huwelijk. Als zij die shubha gaan gebruiken van huwelijk. In Marokko, een meisje wordt 18 jaar zijn zij mag trouwen. Met wali, zonder wali, doet er niet aan toe. Zij komt hand in hand met een jongen naar het gemeentehuis. Assalamu alaikum. Wij willen trouwen. Ik hou van hem, hij houdt van mij. We hebben elkaar net tegengekomen in de discotheek. هيّا بروبليم تيكن السلام عليكم الله يقبل وبارك الله لكم وبارك الله عليكم وجمع الله بينكم في خير والسلام عليكم فتح إن دنس إذا نتقول القرآن الفاتحة هز هز الفاتحة ذي المعروف هم بيتأذروا في نوب دي سبحان الله يا بيتر أور إن أتحداهم يقدّحين أذ خان الرماكو أم أمز بروتيس فان الجماع عنين الرماكو في الوضوح ولكن أيّام تاندوس ماتوا خان الرماكو en ga te, ga, probeer te trouwen met een meisje van 17 jaar en half. Die nog geen 18 is. Probeer te trouwen in Marokko met een meisje dat zo oud is. Ga niet. Omdat de Marokkaanse wet zegt dat een meisje moet trouwen van, van, van haar 18 jaar. Waar is sharia dan in deze zaken? Dat zijn ook de twee shubuat dat zij gebruiken. Van ja, achi, Hij heeft heel veel zaken van sharia weggedaan. Maar er zijn nog een paar dingen van sharia. Wat zijn de paar dingen van sharia? Huwelijk en erfenis. Dat is een leugen, want die zijn er ook niet. Er is geen enkele zaak van de sharia in Marokko. Dan zeggen zij, de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd... ...als je een land waar Eden is, is, is een islamitisch land. Betekent schrikken aan de beden. Ja, subhanallah. Gaan we naar de shah van de hadith kijken dat de ayimma hebben begrepen... ...en de ulema van ahle Sunnah gaan we filosoferen. Wat is de shah van de hadith over Eden? Die ene hadith, die, die bekende hadith, dat ze zeggen van... Eden, adan eden Al adan Al-Adan. Al de profeet Sa'isam heeft dat gezegd. En de sharh van de ulema is... ...dat Al-Adan een metafoor is dat islam de allerhoogste is. el Al adan wordt opgeroepen van een heel hoge plaats. En iedereen hoort aan. En dat was een metafoor van de islam is dominerend over heel die regio. Niet Adan. Want als een Al adan en het oproepen van het gebed en Qiasis. is, dan is Birmingham een douleur Islamia. Spijtig genoeg is dat niet het geval. Waarom tot Engeland gaan? Hier in Limburg, in geen die moskee. Winterslag. Winterslag, de moskee, geen winterslag. daar is Eden. De moskee waar die kever, die zijn van. met wie ik een debat had, Salatin Kozak, die Turk. In Beringen, daar is Eden, de Turkse moskee. Daar is Eden. Tot is Beringen een douleur islamie, Imara islamia. يا الله نمشي ونعطي البيان. رئيس دامير سلاطين كوجات. قالت له الله. آمين. نادر لا أنت زاموس كيني نادر أن الأدان إسمه يعني سبحان الله. والله إسلام إسمير خبرت زيارتي بيرمنغهام دنين. الله عربي سلام دسان والله عادم. دارسان حلقات دروس ليزينغ أوفرال إربوردليس جيف نقاب وبستراد غترة قميص الله صدق يلب الأدان er zijn islamitische universiteiten, zelfs meer dan in Marokko, meer dan in Marokko. Dat is echt ongelooflijk. Dan komen zij met de Shubha, we hebben geen koffer bij Waah gezien, want hij biedt nog. Hij zegt, la ila la muhammad Rasulullah en hij biedt. dan heb ik een vraag. Ahmedin zegt hij la ila la muhammad Rasulullah of niet? Hij zegt dat toch. Biedt hij of niet? Wallahi, ik heb met mijn eigen ogen zien doen in, in Mekka. Er zijn video's, kijk naar YouTube, met zijn ihram, die dwerg met een ihram, die is Allah van doen. Dus hij is een e moslim e dan? Ja, subhanallah. Dan gaan ze zeggen, hij ja, is hij is een hij is van Akida. Dan heb je de Akida van Mohammed Saddam Ken je de Akida van Boeddha Friaga? Merk, heb je met hem gezet om een Akida-check te doen? Wat is Zijn Akida? Wat is Zijn Akida? Subhanallah. Terwijl het ministerie van islamitische zaken in Marokko zegt, luister goed, zij ze zeggen wij zijn al aqida al-ash'ariya, dat is openlijk, al-Aqida al de medheb van imam Malik en wij volgen al-sofiyya sunniya Dat is dus hun ding, Allah-u'alaam die nog nooit van gehoord Ik en dat is blijkbaar hun islamitische uh, tint. Dus spreek niet over al-Aqida, want zij ze zeggen zelf dat ze asha'ira zijn. Zij ontkennen Adab al-Kabr. Zij ontkennen de Esman Sri Zij ontkennen iman. Zij zeggen iman is geen Awluwa Emmeruwa Tjekal. En er zijn zoveel blinders in de Achide van de Asha'ira. Dus al zou je nog kunnen komen met het excuus, er is geen excuus. Allah is overal. Jullie kennen de uitspraak van de hond is Allah. En Allah is de hond. wil de van Ibn die kafir die dus, wat is de shubha dat zij gaat proberen te gebruiken? En als zij even Shia opzij willen zitten en zeggen: Ahmed al is een rafidee, dan moeten wij al-Qaddafi gehoorzamen. Wallah, ik heb al-Qaddafi persoonlijk gezien bieden op YouTube. Hij heeft zelfs gebeden met de grootste massa volk over heel de wereld, buiten en medina Hij heeft gebeden als imam voor 2 miljoen mensen. Je hebt toch allemaal de beelden voor een keer meegezien?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 Weet je wat? Laat de Qaddafi opzij. Want de Qaddafi, zij gaan zeggen, hij ontkent de Koran en bla bla bla. Hij is een kafirinig. Laat we de Qaddafi opzij schrijven. Mubarak en Zillabidin. Wat zijn hun misdaden? Waarom zijn ze tawarit? volgens de Televisie en de Sofies en de tableries? Waarom noemen ze hun tawarit? Zij gaan zeggen, zij doden moslims. Zeg? Doden de anderen geen moslims? Dood de andere geen moslims? Wie heeft Cheikh Yusuf Lahiri gedood? Was hij niet de Saudische regering? Wie heeft de majjati gedood? Die broeder Mejati, de man van Om Adam. Wie heeft hem gedood? Was hij niet de Saudische regering? Al die moslims die werden gedood in Saudi-Arabië door het leger van Saudi-Arabië. Wie heeft hun gedood? Door de regering. Waarom is Mubarak geen zin in Abedin en En de andere niet omdat hij ook hetzelfde doet. Wat gaan zij zeggen? Hij helpt kofar tegen de moslims? Ze helpen allemaal kofar tegen de moslims. Hij regeert niet met Sharia? Er is niemand van hen die regeert met Sharia. Zelfs Abdullah van Saudi-Arabië. Voor alle duidelijkheid: die schubel die zij gaan gebruiken Saudi-Arabië is een islamitische staat. Een islamitische staat met een bankel Amerika-Saudi, een bankel Britannische Saudi, een bankel Franse Saudi. Is dat een islamitische staat? Een, een staat dat volledig is gebouwd op riba, op beurzen en ik weet niet wat allemaal. En al wie mashaAllah, de Islamitische staat, het douele imar Imara Islamia wil zien. En met al Arabische Odië van Saudi-Arabië. Ga gewoon naar de, de Schotland. En doe Saudi op Saudi TV, dus de Saudi zender, doe Saudi TV op en dan ga je douelen Islamia zien Tajma Taj. Spotten met Allah en zijn boodschapper. Ilmaniën, liberalen die komen op de Saudische tv om te spotten met sharia. Muziek, facet, fitna. Allemaal op de Saudische zender. Is dat doula -e islamien? Is dat doula -e islamien? Rahimakallah, ya Moollah Omar. Wa hafidak. Die toen als hij de macht heeft gekregen, hebben we allemaal beelden gezien van cassettes en tv's die uit elkaar zijn gehaald op straat. ...op een brandstapel. Ik spreek dan over een doula islamia. Kom niet de hypocritee uit hangen met een groene vlag met la Allah op en een zwaard... ...en af en toe eens naar Mekka gaan om jezelf te voor te doen als moslim... ...en dan zie je dat dat een doula islamia is. Waar is een doula islamia? 400.000 Amerikaanse soldaten op de Saudische territorium... ...en dan zie je tegen je een doula islamia. Welke doula islamia? Welke leiders moeten wij gehoorzamen? Als wij zeggen gehoorzaamde leiders, na'am... in de islamitische leiders... En zolang wij geen koffer zien. Maar wanneer wij koffer zien. En wat hebben wij in de leiders gezien? Is er iemand die kan zeggen dat hij geen koffer heeft gezien? In Mohammed Sedis bijvoorbeeld. Ja, laten we hem nemen als voorbeeld. Is er geen koffer in Mohammed Sedis? Heeft iemand. Subhanallah. Heeft iemand geen koffer gezien in hem? 10.000 man die Eid al-Arsh. Voor hem staan. Allah heb van voor Amr al zij doen een record. 10.000 man door voor hem. En hij zit op zijn troon en hij doet dat elk jaar, elk jaar weer. En hij is er trots op. Is dat koffer bij mij of niet? Mensen oproepen, mensen oproepen tot zijn aanbieding. Is dat koffer, ja of niet? Hoort hij tot de leiders van de koffer of niet? Is hij niet tot, hoort hij niet tot de leiders van de tawagid? Volgens sheikh Mohammed Ibn Abdullah. Al, al wie dat wil, wil berichten... Ga naar Sheik Mohammed bin Abdullahi wa rahim Allah en zie tegen hem dat hij fout was. Maar voor zolang dat wij wahhabis zijn, walillah alhamd, dan volgen wij de aqeeda van Mohammed bin Abdul wa Allah. Al hou ik niet van die etiket, dat is gewoon sarcastisch natuurlijk. Dus, gehoorzaamde leiders. Als wij de vraag krijgen van gehoorzaamde leiders, een heel simpel antwoord. Wie zijn de leiders? Wie zijn deze leiders die wij moeten gehoorzaam? Albert. Ja. Zoals iemand zei, ja jullie zijn khawarij Ik ben geboren in België, getogen in België, ik woon in België. khawarij op wie heb ik geroosh gedaan? Albert? Sarkozy. Sarkozy, op wie heb ik geroes gedaan? Ik heb niks te maken met Marokko. Al zou ik zelfs bija willen geven aan Mohammed Zedis ik kan geen BA geven. Omdat hij geen autoriteit heeft hier. Dus hoe kan ik dan een Chawarijs zijn? Hoe kan ik een zijn? Ik wil mijn leider gehoorzamen. Zeg mij gewoon welke leider. Jalla, ik wil mijn leider gehoorzamen. Ik wil de schoenen wassen van een leider. Jalla. Zeg mij gewoon wie. Jalla, gaan we allemaal naar Bart de Wever? <laughs> gaan we allemaal naar Bart de Wever of wie? Die Stel je voor, morgen zijn het verkiezingen in Nederland en de PVV die hebben de vorige verkiezingen gewonnen maar in deze verkiezingen winnen zij 80% van de stemmen in Nederland. Dan is officieel Geert Wilders de eerste minister in Nederland. Moeten wij dan de leider gehoorzamen? Moeten wij de leider gehoorzamen? Gehoor Geert Wilders gaat zeggen, vandaag gaan we de Koran verbranden. Yallah, we moeten de leider gehoorzamen. Maar de Koran verbranden. Gaan we de leider gehoorzamen? waarom dan, waarom niet voor deze, waarom blijven spelen met sharia? en Waarom blijven spelen met Koran en Sunna? Zeg eerlijk, er is geen leider. Wij zijn lafaarden. Zeg eerlijk, wij zijn lafaarden. Wij houden van onze leider. Wij sterven voor onze leider. Onze geleerden hebben ons geleerd om schoothonden te zijn van de leiders. Hoe ze? gebruik gewoon geen Quran in Sunnah. Safi. Kom niet met de shuba van Koffer doen Koffer. Kom niet met shuba van Natia Allah wa Rasoolah wa Uli al Want als wij gewoon drie seconden wachten en vragen om de eieren verder af te werken, wat zegt de eieren verder? En wat is de vervolg? En als jullie reden twisten over een zaak, wat moeten wij doen? Terugkeren. Terugkeren naar de kitaab u sunn. wij willen terugkeren naar de kitaab u Ja, Allah has it. Bring een leider, wij willen terugkeren naar de kitaab Ik heb een probleem met een leider. Ik wil naar mijn land gaan. Ik wil naar de Maghrib islamie gaan. ...naar het land waar onze grootvaders zijn gestorven voor sharia, voor Koran shari en Sunna. Ik heb een probleem met de leider, omdat hij dat niet doet. En hij bestrijdt deze denkwijze. Ik wil de Koran en Sunna nemen en gebruiken tegen deze leider. Lukt dat? Want deze leider gaat ons in de gevangenis steken. Deze leider gaat ons bestrijden. Deze leider gaat doen wat hij vorige week heeft gedaan, die vuile keifer die paagoot. Toen broeders Salat al-Fajr hebben gebeden in de gevangenis van, van 2. En zij waren de Quran aan het reciteren. Er zijn de sipiers binnengekomen met het leger. En zij hebben vier broeders verkracht en tien broeders opgehangen. En dat zijn de berichten die wij hebben gekregen. Dus moeten zij niet komen zeggen over Ati Allah wa Rasoolahu. Deze mensen willen niet de Quran en de Sunna. Deze leiders bestrijden de Quran en de Sunna. Deze leiders doen alles om het licht van Allah te doven. Dus welke leiders moeten wij gehoorzamen? Als we iemand moeten gehoorzamen, in 2011 is er maar één leider die capabel is om gehoorzaam te worden. En die eventueel in aanmerking komt om gehoorzaam te worden. En dat is Amir al-Mu'minin, al Mullah al -Mu Muhammad Omar, hafizahullah. Dus mogen Allah hem autoriteit geven, zodat we hem kunnen gehoorzamen. Amen. Want onze leider die wij gehoorzamen, gewoon wij zijn geen christenen. Paus is een pedofiel, men groep pedofielen rond hem, hij maakt halal en haram. Hij zegt dat hij onfeilbaar is, zoals de koning van Marokko uit de Reformatie. Hij zegt ook dat hij onfeilbaar is. En iedereen moet maar gehoorzamen en volgen. Abedin. Wij gehoorzamen de Koran en de Sunnah. Al, al wie dat ons wil onderdrukken, geen probleem. Implementeer de Kitab in de Sunnah en daarna doe wat je wil. Wat was de allereerste speech van Abu Bakr Siddiq toen, toen hij bij akri? kreeg? Wat was zijn allereerste speech? Hij zei: Gehoorzaam mij. ...in wat ik Allah in zijn boodschapper heb gehoorzaamd. En wees ongehoorzaam in wat ik Allah in zijn boodschapper ben ongehoorzaam geweest. En Omar heeft hetzelfde gezicht, en men heeft hetzelfde gezicht, en Ali heeft hetzelfde gezicht. En Mohammed, zei die zegt... ...gehoorzaam mij, in wat ik Allah in zijn boodschapper ongehoorzaam ben. En wees ongehoorzaam aan mij, aan waar, waar, waar, waar, waar ik gehoorzaam ben aan Allah in zijn boodschapper. Die doet alles omgekeerd. Allah de aarde van die en dat wij degelijke regering hebben. Ten tweede de shubha, de shubha van de jihad. En jihad is er niet in deze tijd. Jihad is de grote jihad. Jihad al-Akbar wa jihad al De grote jihad. En de profeet salallahu alaihi wasallam heeft gezegd, nadat hij terugkwam van Ghazwat Badr denk ik, hij zei tegen de sahaba, wij waren juist in de kleine jihad en nu gaan we naar de grote jihad. Hadith, moudo'i die niet bestaan. Een leugen over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Welke grote kleine jihad, wat is dat voor lari? Jihad de nafs begint van, van, van, van op het moment dat wij volwassen zijn, begint jihad de Tot wij sterven. Imam Ahmed op zijn sterfbed, hij lag, hij, hij lag op sterven. En, hij, en zijn zoon Abdullah heeft overgeleverd. Dat zijn vader zei op zijn sterven met haar lachte sterven, Hij zei nee, nog niet, nog niet. Waarop Abdullah zei: O vader, wat is er, wat scheelt er? Hij zei: shaitan is naar mij gekomen. En ik zei: Nee, nog niet, nog niet. De strijd tussen mij en jou is nog niet voorbij. En hij tot de ziel is ontnomen. Dat is Imam Ahmed. Hij deed jihad nuf tot tot hij stierf. Maar de jihad waarover wij spreken is jihad al-Qitan. de jihad is het bestrijden van de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. Waaronder bijvoorbeeld in Irak, in Afghanistan en in Shishan. Zij zeggen, waaronder de Zij zeggen, er is geen jihad. Deze tijd, de jihad is een fitna. En doordat de jihad een fitna is, kunnen er mensen sterven en is er een niet normaal zware chaos. En daarvoor is er geen jihad in deze tijd. En al die mensen die daar in Afghanistan zitten, in Irak enzo. zo, zijn allemaal khawarijs en dwalenden. Dan is de vraag heel simpel. Was er jihad in Afghanistan met de Russen ja of nee? Zelfs de mujahideen met Rabbi al met is gegaan. Gewoon de sarcastisch, hij is echt geen mujahide. Hij schrik om een granaat vast te pakken zoals wij allemaal weten. Iedereen heeft het wat gegeven voor de mujahideen. Help hen financieel, help hen met jullie tongen, ga naar hen. Aché, er was in Brussel Airport, er was in de luchthaven, je ging hier met jouw paspoort, hallo, ik wil uh, op, naar Afghanistan vertrekken voor jihad. Ze zeiden ja, veel geluk, veel sterkte. En, en jihad was de normaalste zaak van de wereld. Ja, omdat het tegen Rusland is. Hoe je het nadat Rusland gedaan was, hebben de mujahideen hun vizier gedraaid naar de andere kant. En wat dan? Terroristen. Terroristen. Ja. Ze hebben geroezen gedaan tegen Bush. <laughs> Te is. Ze hebben te gedaan op Bush. Hoe durf je te doen op Bush? Emir el Die met een zwaard gaat dansen in Saudi-Arabië. Met de vlag van La ilaha allah op zijn rug. Hoe durft durf iemand geroes doen tegen Bush? Hoe kan dat? Bush. Je mag geen geroes doen tegen Bush. En je mag Amerika niet bestrijden. En de Verenigde Naties. Verenigde Naties. Daar mag niemand iets verkeerd over zeggen of denken. Die zijn heilig. Subhanallah, wanneer de Mujahideen een het hebben veranderd, identiek dezelfde, identiek, subhanallah, het erge is, kijk Allah subhanahu wa ta'ala hoe dat hij mensen wil vernederen en mensen wil blootstellen. Identiek hetzelfde land. Identiek hetzelfde volk. Identiek hetzelfde leiderschap. En Zelfs de personen zijn niet veranderd. Ustad Yasser was een Mujahide met de Russen en is een Mujahide met de Amerikanen. El Mullah Omar was commandant. Met de, ...met de Russen en is nog steeds commandant. En zelfs de personen zijn niet veranderd. Hetzelfde land, dezelfde situatie... ...identiek hetzelfde. En zij zeggen, plotseling jihad is een fitna. Ja, subhanallah... ...toen de Russen waren, was het jihad. En nu is het fitna. Leg uit. En ik heb een gevraagd ter informatie al een heel lange tijd geleden... ...om zijn sjef te bellen om te vragen... Uh, ...om Rabbi Al-Medghali te vragen waarom dat hij, ...waarom dat het jihad nu plotseling fitna is en met uh, Rusland niet... Ik heb nog geen nieuws gekregen, inshallah, we zullen nog een beetje moeten wachten op het antwoord. Niet dat ik een antwoord verwacht, want ik een geef. En hoe kan jihad fitness zijn? Terwijl er een ijma is, een ijma van HNN. Wanneer een islamitische land wordt gekoloniseerd, el jihad vis a vis een vis a vis a moslim a vis a De a vis van islamitisch territorium wordt ingenomen is er jihad visabillah een verplichting geworden de profeet sallallahu sallam zijn allerlaatste woorden waren Fukul aani Fukul asir de bevrijdte de, gevangenen bevrijdte onderdrukte ja subhanallah de profeet sallallahu sallam op zijn sterfbed heeft hij gezegd akhrijjul mushrikeen min jazirat al arab De mushirikien zijn in jazirat al arab de moslims zijn in, in, in het Arabische Scheerland. Want, uh, want het Arabische Scheerland is territorium geworden van Kufa. Zij hebben kerken, synagogen. Zij hebben 49 basissen in Saudi-Arabië. Zij hebben de politiek in handen, want ze, ze, zij delen de lakensheid. Dus eigenlijk zijn wij degene die Hish gaan doen in het uh, Mamreka Amerika-Saudië. Uh, er is geen Arabisch territorium geworden, nu is het Amerikaans territorium.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 en te zeggen dat dat is voor duiven? Of we gaan zij gebruiken tegen ons? En gewoon, er is geen enkel, er is geen enkel excuus. Een jihad is een verplichting. Wereldwijd. Wij geloven in een jihad vis vis de als oplossing voor de omme voor de, voor de, voor de, voor de te bevrijden. En daarom is een jihad vis wereldwijd. En is heel de heel de wereld daar hard. En natuurlijk, iedere plaats. Heeft zijn, iedere plaats in de realiteit heeft zijn manier van werken. In Europa bijvoorbeeld, als zwakke kleine minderheid, kunnen wij niet wapens opnemen. Daarom gebruiken we onze tongen en onze pinnen om een jihad vis te doen. Om deze koffer te bestrijden. Om halt toe te roepen tot deze koffer. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala de mujahideen bijstaan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal martelare, als martelaren laten sterven. Amen. Dan zeggen zij een shubha. Het da'wah moet op een zachte manier. Jullie zijn veel te hard. Jullie da'wah is veel te hard. En door jullie da'wah gaan mensen weglopen van islam. Allahu akbar. Mashallah. Kan iemand een voorbeeld geven van een ka'fir die op het punt stond om shahada te doen, maar nadat hij Abu Imran of sharia voor Belgium heeft gezien heeft hij gezegd, A'udu billah. Ik blijf ka'fir. Kan iemand een voorbeeld geven? Kan iemand een voorbeeld geven van een kufir die moslim is geworden door onze duwen? Zijn er voorbeelden? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mogen Allah subhanahu wa ta'la, die broeders die moslim zijn geworden bij ons, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun daden in onze weegschaal ook laten reflecteren. Dus wat is dat voor rari? Alhamdulillah, ik weet niet tegen wie, aan wie ik dat had gezegd, mijn zuster had, uh, had uh, onze jamaa gecontacteerd op Facebook. Zij zei ik was dwalend, ik ben een Nederlandse. Zij was kefirah en zij heeft de fitna van de zusters gezien. En zij heeft Toba gedaan en nu draagt ze een chimaar en zij bedankt ons voor, onze, voor, voor die lezing. Allah -min en zij is samen met een Marokkaan die uh, in de gevangenis zit of zoiets. En zij zegt hij is dwalend. Omdat hij niet bezig is met het dienst. Door die harde Hij Ajib. Dus ja, en hoeveel keer krijgen we berichten, mails en berichten van mensen die zeggen: Mashallah, zakumlah geir voor jullie dawa. En mashallah, dat opent de ogen. En eindelijk is er toch iemand die echt puntjes op de i zit en die dat duidelijk zegt hoe dat dit moet. Tot subhanallah. Laten we naar de andere kant gaan kijken. Laten we naar de andere kant gaan kijken. De da'wah is, is, is zacht. De da'wah moet zacht zijn. Laten we naar de zachte dawa gaan zien. Laten we naar de zachte da'wah gaan zien. Laten we... Allahu adem. Laten we een voorbeeld geven. We gaan een zaal huren. We vragen 12 euro inkomen, mashallah. En wij brengen Sammy Youssef voor een mooi zacht liedje te zingen. En dan brengen wij een broeder die, inshallah. Dan brengen wij een broeder die, masha'Allah, nee... Dan brengen wij een broeder die, masha'Allah, heel mooi kan spreken. Heel zacht kan spreken. Tussentijds, inshallah, tussen de pauze gaan we Sammy Youssef terug een liedje laten zingen. En dan gaan we allemaal... Uh, al in de lucht zitten en gaan we, shallah samen uh, in sfeer komen, dikre-sahbi. Laten we kijken naar deze dauwen. Ik vraag jullie bij Allah Subhanahu wa ta'ala. Hoeveel broeders kennen jullie die dat, mashallah kamiz dragen en mashalla de Sunnah praktiseren en die plotseling, drie, drie, die plotseling 180 graden zijn gedraaid door deze conferenties en door deze duwen. Hoeveel zusters kennen jullie die zeiden, ik droeg geen hijab, ik ben gegaan naar hun, ik hoorde samen Yusuf, ik heb niet gedragen, ik heb gedragen. Hoeveel kennen jullie die zo zijn? ik persoonlijk, ik ken niet één voorbeeld, ik kan jullie een lijst van voorbeelden geven. En als ik niet, en als de profeet niet had gezegd dan had ik jullie zonder enig probleem de lijst geven van namen, kunnen jullie zelf gaan onderzoeken mannen met baarden broeders met baarden zusters met khimar en nikad die door die daauan nu rondlopen met een getrimde baard of zonder baard of met jeansbroek zowel jongens als meisjes meisjes die plotseling hijab aandoen en dan beginnen ze filosofie te gebruiken die zachte daawa, een van de du'aad, of de gekende sprekers, Wallahi, ik kende hem acht jaar geleden, met een baard, met lang haar. En die sprak alleen maar over Salafia, en over kitab en sunnah. En nu heeft hij een baard, en nu is hij een Ashari. En nu dwalt hij mensen af, wa hawla wa la billah. Going Allah wraak nemen van Hem. Hem leiden, als Allah hem wil leiden en zijn rug breken, als Allah van hem wil afgelaken. Dat is die zwakke da'wah. Ja, geen mensen hebben geen zwakke da'wa nodig. Kijk, er is een verschil. We kunnen dawa doen en dan gebruiken we kitab, kita, masunna en proberen we de emoties te raken. Proberen we de emoties te raken van de mensen. Dat is da'wa, in Allah. Dat over een kuiver. Je gaat naar een kuiver en je zegt tegen hem, kijk, bijvoorbeeld, een kuiver die weet niet wie zijn vader is. En die zoekt naar zijn vader. Hij is een kuiver, hij is een kind van overspel. En die is heel zijn leven omgegaan, uh, heel zijn leven in weeshuizen. Die heeft een zwaar verleden achter de rug. En jij weet dat van hem. Als wij naar hem gaan, wat gaan we dan gebruiken naar, tegen hem? Die situatie. Kijk, islam is een godsdienst. Kijk, broederschap. Een oma, Dieter, jij bent onze broeder in islam. Jij bent welkom in onze gemeenschap. Je kan op ons rekenen. Islam is een godsdienst die. Hifd al-Ird. Hifd al, hifd al, hifd al de Sharia. Hifd al nasab de Sharia af, beschermt de, de, de, de stamboom. Deze zaken gaan we gebruiken. Zich la ilaha ilallah. Want la ilah betekent dat niemand het richten van. Kada en zo gaan wij het doen. onder de Tawheed. Hoe kunnen wij gebruiken ja zijn zwakke punten om hem te aan te trekken aan die taqiyya dat is geen dat of zo maar dat is Salmane dat is Emoties raken van de mensen dat is het daar voor koffer oké individueel maar welke manier je moet je mensen moet je mensen beginnen daar van houden moet je mensen moet je en deze mensen die komen ze zijn ze الدمينس اللي يزعم، زواز دي انا تبلغه ديش جاكمو دي زا خي حكمة، إن خي يمود دعوة دون، نارن ز Müslümanس، يمود دعوة دون نار دم Müslümanس، خي دي ما ليزم تكفيري، وان دعوة يس ف الكفار ديش اعلق، اين دirect دوت هالتكفير على هدا امة، التذكرة يس فالمسلمس، ولكن الدعوة يس ف الكفار، ما هي ف النصيحة ونزر امة، إن النصيحة الامر بالمعرف إن يعني ممكن يزن we hebben dat toch al verschillende keer gezegd. Het daawa is wanneer we bijvoorbeeld street daawa doen. Wij delen flyers uit, we delen cd's uit, we spreken, we beantwoorden vragen van mensen. In het algemeen. En dan doen we daawa naar de maatschappij. De profeet sallallahu alayhi wa sallam deed daawa naar heel de maatschappij. Hij riep heel de maatschappij op om, om, om brouw te tonen. Wanneer bijvoorbeeld een kafir komt om de profeet te beledigen in, in een universiteit. Of wanneer dat er een betoging wordt gehouden. Of ik weet niet wat. Dat is amr bil ma'rof na hi'an in munkar. En dat heeft niks te maken met zacht zijn. Helemaal niet. Uw zoon komt binnen met een meisje. Uw zoon komt binnen met een meisje naar huis. Geen probleem. Hij gaat in de slaapkamer. Hij is juist bezig. hij komt binnen. Dan moet je zacht zijn. Dat ga je doen op een zachte manier. Zegt: Salaam je maar Masha Allah. Waar ben je mee bezig, Achi? Zoon, natuurlijk niet Achi? Waar ben je mee bezig? La Weet je dat dit haram is? Overweeg om te stoppen. En mochim, ik zal een handdoek gaan halen. En die doet de deur die gaan. Menulidem. Menulidem. Menulidem. Is dat is dat is dat allemaal bij mij een mogelijk? باكهم فاست خويهم اعطاهم ها انهار وش من الدعوة <سه> وش ها كيفاش ها داس امر بالمعروف نهي عن المنكر داس امر بالمعروف نهي عن المنكر هارتسان لا تزين دات مني اكورتسان متى منقر لا تزين داتوا دي منقر فرور ديلا متى الدليل دبروفيت صلى الله عليه وسلم زاود ديينة دي, دي, دي منقر زي لا تزين هن... درمت سنهندد ونطولك تزين درمت سنهندد فرالداد لكاتيس الاحكام السلطانية اس انكل voor de leiders. Dat is een hukum van de leiders. De leiders mogen de, de, de, de dingen toepassen. Met de handen toepassen. Ofwel met de tong, Of met het hart. Dat is de zachtste vorm van imam. Heel de ommen blijft haken bij die zwakke vorm van imam. Wij streven toch naar een hoge imam. Toch niet naar een zwakke iman? Met de tong Minimum. Minimum met de tong. Tot Allah subhanahu wa ta'ala ons autoriteit geeft om te veranderen met, met, met, met de hand. Want wanneer een doula islamia is. Wordt er niet gezegd. Ja achie, ja, een Khamar is haram. Dat wordt niet gezegd. Je ja, wordt gearresteerd in de gevangenis gezet. En je ge krijgt zweepslagen. Tachtig zweepslagen voor degene die alcohol drinkt. Vrouw zonder hijab, gevangenis tot ze hijab draagt. Er is geen discussie, er, is, er wordt niet gepraat. Wat gaan we dan zeggen dat Sharia barbaars is en dat Sharia geen mensenrecht respecteert? Achie, dat is de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. De dien van Allah subhanahu wa ta'ala is geen grap. Dat is geen grap. Een, een, beledigt, ...een beledigt de profeet, en de andere komt tegen mij en zegt... Ja, je moet zacht zijn. Taib ga zacht spreken met Obama, hij zal waarschijnlijk stoppen. Stuur een mailtje met heel veel hartjes en heel veel bloemen... ...naar Obama en vraag hem om te stoppen om moslims te bombarderen in Afghanistan. Laat mij weten wanneer hij gaat reageren. Als je, als je die mail zou sturen naar de, naar de Amerikaanse ambassade... ...met hartjes en rozen en bloemen... Waarschijnlijk wordt je gearresteerd. Zij gaan zeggen dat is een verborgen boodschap, dat is een verborgen dreigement aan de Amerikaanse ambassade. Als zou je zelfs met of die munafiqin, die munafiqin dat nu heel de maand Ramadan gaan iftar doen bij de Amerikaanse ambassade hier in Brussel. En wat gaan ze bereiken met deze? Zij zeggen echt iets als zegt de dreigement. Jij gaat bij dat paar goed. Iftar doen. Je gaat eten bij de taagoot. Je weet niet wat hij in die soep heeft gedaan dat hij opdient. Waarschijnlijk gewoon maar om te spotten met de dien van Allah. Zou hij er waarschijnlijk varkens in doen. Of je weet niet wat gewoon om hun te beledigen te vernederen. Zonder dat zij dat weten. Maar ik zeggen dat bij de met bij de Amerikaanse ambassade Iftar doen. En dat doen ze namens de da'wa. Wala hawla wala quwa'ta illa billah. Het dali. uit de Qur'an in de Sunnah. Dertien jaar da'wa in Mekka. 13 jaar Dawah in Mekka van de Profeet zijn wasallam. Hoeveel bekeerlingen waren er? 80, 90 volgens bepaalde overleveringen. Niet over de 100 in ieder geval. 10 jaar jihad vis à in daar van de Profeet zijn wasallam in Medina. Hoeveel bekeerlingen waren er? 100, Want de Profeet is bij zijn dood waren er 124.000 moslims. 100 in Mekka, 123.900 in Medina. 10 jaar. Dus de wasallam had geen hikma wat gaan we nu zeggen. Want hij heeft een ommerking van de de heeft, die de naast de die ...tot zij getuigen dat niemand het recht heeft om aan beter te worden dan Allah. En ik de boodschapper ben van Allah. En zij het gebed verrichten. En zij geld betalen. En als zij dat doen, is hun eer, hun bloed... Is hun, is hun, ...zijn hun rijkdommen en hun, en hun bloed gevrijwaard van mij... ...en hun, uh, hun afrekening is bij Allah. Ja, subhanallah, dat is geen hikm, ja, Dat is geen zachte da'wah, karim. Ik ben gestuurd voor het uur met een zwaard. Tot Allah alleen aan beden wordt. Ajiep. Wallahi, ik ben gekomen om jullie af te slachten. Dat is geen hikma. Dat is geen hikma. Dat is geen zachte dawa. Wat gaan we dan zeggen? Suleyman heeft een brief gestuurd naar de koningin. Zonder discussie. Leger. Onmiddellijk. Als hij een fundamentalist? Schuldig Suleiman van de fundamentalist. Lees Zorat in Nemen. Met de tefseer ervan. En kom dan spreken over zachte douwen en harde En Zonder twijfel moeten wij zacht zijn wanneer het kan. We lijken hard zijn. Natuurlijk moeten wij ook hard zijn. Wij zijn geen boeddhisten. We zijn geen, geen boeddhisten. kom Dagelijks verliezen wij moslims dagelijks dwalen moslims af van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Door deze zachtheid. Wallahi, door deze zachtheid en laksheid. Wij moeten niet laks zijn met mensen van zonde. Wij moeten niet laks zijn met het met, met koffer, met ongeloof. bij de ex. Integendeel, wij moeten duidelijk laten zien dat wij ongeloof niet aanvaarden. En dat wij zondes niet aanvaarden. Uw dochter draagt geen hijab, zij moet hijab dragen. Kom mij niet vertellen, ik onderdruk haar niet, ik verplicht haar niet. Zelfs koffaar, ze onderdrukken hun kinderen. Bartje, om acht uur gaat hij gaan slapen. Om 8 uur moet hij in zijn bed liggen. Heeft, die kind van, van, van, heeft dat kind van zes jaar een democratische keuze om te stemmen om te laten dat te hij gaat slapen? Helemaal niet, want dat is opvoeding. Wel onze opvoeding is, Leer hen op zeven jaar en sla hen voor het gebed op tien jaar. Dat is onze opvoeding. Jullie opvoeding is tic-tac of, uh, of uh, kabouter klop en dan naar bed gaan. Onze opvoeding is bieden voor Allah subhanahu wa ta'ala. En een hijab dragen. Dat is onze opvoeding. Onze opvoeding is dat onze kinderen geen koffar zijn. Dat onze kinderen moslims zijn. Onze opvoeding is dat onze kinderen de waarden en normen hebben van islam. En niet de waarden en normen hebben van koffar. Dat is onze opvoeding. En wij moeten niet zacht zijn. Waarom zouden wij zacht moeten zijn om zoals koffar te zijn? Zullen zij ons ooit aanvaarden? Zullen zij ooit tevreden zijn met ons? Degene die dit zegt, is een kafir. Omdat hij de, de Koran niet, niet, niet aanvaardt. Lentagda'nke el-Yahudu wa'l-Nasara, hattat het tabi'a Zij zullen u niet aanvaarden, tot zij hij zoals hun wordt. Bij wie is er iemand die de Koran wil tegenspreken? Ahlannu wa sallam wa m'a haba. En laten we een voorbeeld nemen van de realiteit. De Deense cartoons, over wie gingen zij? Gingen zij over de sharia De Deense cartoons, waren de cartoons over Oussama Bin Laden? Rahimahullah de topterrorist, helemaal niet. De cartoons in Denemarken en in Zweden gingen over degene, waar, over degene waarover de ayah, waar, waarop de eieren is geopenbaard <coughs> voorwaar we hebben jou gestuurd als barmhartigheid voor de wereld. Die man, de profeet hem, is er iemand beter dan hem dan Aïn akhla. Is er iemand zachter dan hem? Is er iemand, is er iemand met Allah meer kennis dan hem en meer hikma dan hem? Wel, die man wordt beledigd dagelijks door de koffer. Hij is een Dus blijkbaar ligt het niet aan ons, maar ligt het aan hun. Hoe zegt je ook mocht zijn, Wallah ze zullen u haten. Kijk naar Mawadda en al die andere flops, die flop-organisaties. Kijk naar, naar bloggen.be Nojiheid van Peter Vellen. De blog van Peter Vellen. Zij staan er meer op dan ons. En wij zijn toch de extremisten in het verhaal? En eerlijk, ik vind dat dat echt een belediging is voor ons. Wallah, adem. Dat die sukkels, dat zij meer op zijn blok staan dan ons. Wallah, ik vind dat een belediging voor ons. Dus daarom moeten wij meer lawaai maken. Een beetje meer pushen, meer provoceren. Want dat kan niet. Dat een bende Sofi zijn, een scha'ira, een dwalende uh, mubtadi'a. Dat zou worden beschuldigd van extremisten. dat wij af en toe is daar, daarop staan. Ja, we moeten meer Ishtihad doen. Om meer plaats te nemen op zijn blok. Want hij is een adullah En wanneer de verdediger van Allah, subhanahu wa ta'ala. Heel veel spreken over ons. Betekent dat onze da'wah vruchten heeft. En dat onze amr bil ma'arof en de vrucht vruchten heeft. Daarom zachtheid in da'wah. Of die illusie. Die shubha. Van je zacht zijn zacht zijn. En zij brengen dan de shubha van Musa alayhisselam af te sluiten. Musa alayhisselam. Aith de fir'aun wa qullahu qawlin la'yina. Gaan naar fir'aun en zichting hem zacht te worden. Alsof dat het gesprek was van Musa alayhisselam. Musa zegt in surah al-Isra. Dit zijn de woorden van Allah. O fir'aun. Jij bent in de dunya en el akhirah vernietigd en verlederd. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat was het dialoog van Musa al met vrouwen. Daarom neem niet enkel. Zoals Allah zegt in Surah al baqarah atuminu bi baadil al wat wa bi Geloof jullie in bepaalde woorden uit het boek en laat jullie de rest? Ja, ga je etakullah. Dus mogen Allah zegt dat we da'wah laten voeren. En mogen Allah zegt dat ons de da'ah naar Tawheed laten doen. En geen enkele andere da'ah dann in shubha wie zijn die geleerden ze zijn altijd wie zijn die geleerden dan zie je bijvoorbeeld ze zijn niet de beroemde ulema. Ik breng je brengt me een in de Koran waar staat dat je bekende ulema moet volgen en geen onbekende ulema moet volgen. Waar staat dat? En nu gaan we de ulema volgen voor hun bekendheid. Is dat de reden? Daarom gaan we ulema volgen voor hun bekendheid. Deze alim heeft, mashaAllah, is 17 keer op Ikra gekomen. De andere alim is maar één keer op YouTube gekomen. Dus we nemen hem. Want een echte alim komt op Ikra. En de allama van de allama, van de top van de top, die moet zeker minimum één keer in zijn leven op het Jazira komen. Om een fatwa te doen op het Jazira. Over riba of zo, of moehen. Dat is een allama. Of die sikte, die sekte, die zegt ja, er zijn maar drie ulema die vertrouwbaar zijn. sheikh al-Albani, sheikh al-Taymin, en sheikh ibn-Ubaaz rahimahumullah. Als je niet van deze drie hebt genomen, dan kan het niet zijn dat, dat, dat je een goede moslim bent op de Daarom Laten we zeggen: Ik wil niet van deze drie. Niet dat ik tekfier doe op hun of zo. Helemaal niet zelfs. En daarom heb ik dat Ik rachmahallah. We doen geen tekfier op hun. ik wil geen kennis nemen van deze drie. Ik wil kennis nemen van een Pakistan bijvoorbeeld. Of van een Mauritaniër. Shanaqita. Shanaqita zijn in Mauritanië. De, de stam van een Shanketri. Ik wil naar hun gaan. Ik wil een aardem, ik wil kennis nemen van sheikh Omar al-Haddo, Allah was in Marokko. Die heeft geen website, die komt niet 10.000 keer op tv, die is niet bekend over heel de wereld, wil ik wil hem als mijn sheikh. Het feit dat ik al-Albani, al-Thaymeen, al niet wil nemen, als niet heeft dat een effect op mijn aqeed of menheg? Wie zijn ze? Rasool Allah? Hasha, Hasha En daarom zei Ali anhu dat de waarheid niet wordt gekend door mannen. Ken de waarheid en dan kende jij de mensen van de waarheid. Achie, het interesseert ons niet welke naam er is. Het interesseert ons niet wie hij is. Het interesseert ons niet wat voor boeken dat hij heeft geschreven of hoeveel boeken hij heeft geschreven. Op een dag zei ik tegen Tel Aviv ja, achie, ik vraag je. Geef mij één fout van die Niet om over hem te roddelen, want de Profeet ﷺ heeft gezegd: Odtkoru amwatakum bil khair. Spreek goed over jullie doden. Wallah, ik wil kun niet roddelen over hem. Ik wil hem niet beledigen. Rahimahullah rahmatan رحیمahu الله رحمةً واسعًا. Maar zeg mij één fout van wat dat die heeft gedaan. Hij zegt: Taqillah. Alsof ik tegen hem gezegd: Geef mij een fout van de Profeet sallallahu O wa alayhi het is toch een isma dat wij niet, niet uh, sticht mogen spreken van Sahaba, hem, en dat wij niet de fouten van de Sahaba mogen uh, zoeken. Word ik in buiten de Sahaba? Is er een imam of een alim dat wij niet mogen... Ik wil een experiment doen, ik ga met jullie. We bellen naar Sheikh, er zou zijn, zal hij Wij We zeggen tegen hem, salam ya samahat al alama. Ja Sheikh, wij willen jou alleen volgen en niemand anders. En we gaan zien zijn antwoord. Wat denken jullie dat zijn antwoord gaat zijn? Zelfs het zijn. Wat zou hij antwoorden? Hij gaat zeggen: Taqullah. Vrees Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Wie ben ik om mij te volgen? Blindendings. als zij het zelf het zeggen, waarom zeggen mensen het dan over hem? Abu Hanifa, Rahimahullah. El Imam Abu Hanifa. Hij zegt: Niet deze Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa. Inshallah wordt hij zo geleerd als Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, hij zei, neem mijn fatwa en, en, en, en, en lig die op de kitab en sunnah. Als die overeenkomt, neem die. Als die niet overeenkomt, gooi die tegen de muur. Abu Hanifa, rahimahullah, de imam. De allereerste. Wie zijn deze dan van deze tijd? Sheikh vandaag zegt hij, ja, je moet de leider gehoorzamen. Leider ga vluchten. Ikhwan, deze leider is een tarot. Rijst nee, subhanallah. In twee dagen tijd verandert hij. En dan moet ik hem gaan volgen. En ik ben de Missaudradiallah en hij heeft gezegd, mijn kende moet stellen en felie stellen in mijn Degene die iemand neemt als leiding, laat hem de doden nemen. En, over... en met wie sprak hij? Ik ben de Missaudradiallah anhu hij sprak tegen TB1. Nu zelfs in die tijd zijn? ik tegen hen, volg niet de doden. Volg de doden. En wat moeten wij dan zien in 2011? Toen een groot verschil. Daarom, wie zijn onze geleerden? Onze geleerden zijn de geleerden die Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, heeft beschreven. Ibn Al-Qayyim in Zadl-Ma'ad. Wat heeft hij gezegd? Hij zei, een alim is degene die, ken, die, die kennis opdoet en deze toepast. En deze verkondigt en deze aanleert. Dat is een alim al-Rabbani. En Ibn al-Qayyim rahimahullah, wat heeft hij dan gezegd? Hij zei, en hij wordt, en deze alim, dat deze voorwaarden heeft, hij wordt erkend bij Allah. Niet erkent op aarde. Hij wordt erkend bij Allah. En yani die Allah subhanahu wa ta'ala is tevreden van hem en hij noemt hem een alim. Niet hier de dag van vandaag. Vandaag ga je naar een sheikh. Kijk, er komen inshallah, na Ramadan zullen er een sheikh komen waarschijnlijk naar Nederland en naar België voor conferenties van Saudi-Arabië. Ik ga naar hem zeggen, ja, Sheikh, een koffer met pavo, het ligt mij uit. En hij zegt, ja, e, deze zaak, we spreken er niet over. Uh, we spreken niet over deze zaken. E, ja, Sheikh, jihad, La, je, ik spreek niet over jihad. Ik ben hier gekomen om te spreken over trouwen. Ik ben gekomen om te spreken over scheiden. Ik ben hier gekomen om te spreken over menstruatie en over bieden. Ik ben niet gekomen om over jihad te spreken. Ja, ik ben hier gek. Ik word betaald door de regering. Ik ga hier komen spreken over jihad, dan is mijn pre. Uh, dan is het gedaan met mijn plek. En als ik terugkom krijg ik twee klappen en dan word ik in de gevangenis gegooid. Ja, wow. As-salukum billah al De profeet sallallahu alayhi wa sallam als hij bij ons zou zijn. En jij gaat naar hem en zegt tegen hem, ya rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya rasulullah. Is er jihad, ja of nee? Zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen u zeggen, ja khit Allah. Jij kent geen Arabisch. Ya khit Allah. waar heb jij gestudeerd? Ja, kijk, ken je de Qur'an van buiten. ja, Zou de professor zoiets beantwoorden? Zou Abu Bakr of Omar, zoiets beantwoorden? La, la hawla wa wel quta, haasha Allah. Waarom? Omdat Allah, subhanahu wa zegt in de Qur'an, la nasi En jullie zullen het duidelijk maken aan de mensen en niet verbergen. Duidelijk. Ten koste van jezelf? Naam, ten koste van jezelf. Ik zei tegen een televisie. ja, ik wil jouw sheikh volgen. Ik wil Salih el-Fauzaan volgen. Met alle plezier. Gewoon één ding om mijn, om mijn hart te verzachten. Kun je mij zeggen... één beproeving van Sheikh Salih el-Fauzaan. Eén beproeving die hem is overkomen door zijn dawa en door zijn akhida. Kun je mij een beproeving geven? En zeg maar alsjeblieft niet dat geld een beproeving is. Dat een paleis en een mercedes en een chauffeur een beproeving is. Waar is hij beproefd voor zijn dien? Wanneer wij weten dat alle profeten beproefd werden. Alle sahaba beproefd werden. ...alle imam beproefd werden. Dan moet toch iemand van al-Hak beproefd worden. Dat deze mensen worden niet beproefd... ...en dan verwachten zij van ons dat wij moeten gooien. Ja, gek, man. Een imam is iemand die duidelijk maakt. Als de imam zwijgt, als de ayrim zwijgt over de zaken van de omma, ...wie moet dan spreken? Ik... Zoals die sheikh die zegt, jullie moeten zwijgen en als in Nederland, als, als de, de Nederlanders onze dochters beginnen aanvallen. Jij moet zwijgen, wie gaat hun verdedigen, wie gaat kennen, wie gaat kennen? Jij bent de sheikh, jij zegt tegen mij dat ik moet zwijgen. Het is jouw jou, jou, uh, jou verplichting om te beginnen om te spreken. Niet ik. Dat is het probleem juist. Wij doen da'wah en amr bil ma'ruf en ne'ay monker omdat de ulema hun taken niet hebben opgenomen. Dat is juist het probleem. Wij moeten video's maken om te zeggen tegen de betogers. Zit Allah en doe betogingen voor la ilaha illallah. Mohammed rasoolallah. Zij voor jullie intentie. En kada. en wij, geven hun, wij proberen hun advies te geven. Waarom? Omdat de ulama zitten naast de, naast, de, naast de koning. In Saudi-Arabië. Zij doen iftar naast de koning in Saudi-Arabië. In plaats van bezig te zijn met, betoog, met, met de moslims die dagelijks afgeslacht worden door de tahoed regeringen. Zitten zij naast de koning iftar te doen. En dan zeggen ze tegen ons, ja jullie moeten zwijgen, jullie moeten niet spreken, jullie moeten kennis opdoen. Ja, ik takilla, jij ja, moet spreken. Itaqillah. En als jullie spreken met imams. En als jullie spreken met ulama, Of als jullie de kans krijgen om mijn sheikh te spreken. Zeg tegen hem met taqillah. Vrees Allah. Je zal gevraagd worden dat ik dus is. Wallahi. Thumma wallahi. Thumma wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala gaat niet meer toe sluiten. De allereerste. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei in hadith sahih. De allereerste die in de hel zal gegooid worden. Is een mujahid en een alim. Een mujahid die streedt. Om gezien te worden in een alim die zijn kennis gebruikt om mensen af te dwalen. Wallahi, zij zullen, zullen gevraagd worden tijdens ordeals. Daarom, wanneer men zegt wie zijn jullie ulama's, onze ulama's zijn de rabbaniën Die weten en die zeggen en die doen. Die houden zich niet enkel bij theorie. Dat is een alim. Dan, een maslacha. Jullie kennen allemaal die term van een broeder stuurde nog gisteren een wensje over Massach. Daarom heb ik die ertussen gezet. Al slachen. Al Een klein vraagje. Ik wil gaan werken. Ik wil gaan werken, ik wil gaan solliciteren. Dat is maar een grap, gewoon. Ik wil gaan werken, ik wil gaan solliciteren. Ik ga solliciteren. En mijn baas zegt tegen mij, of de werkgever, Peter gezegd, baas is een lelijk woord. Uh, men de werkgever zegt: uh, U krijgt 2000 euro, een vast contract, een bedrijfsvoertuig op één voorwaarde. Iedere morgen, wanneer u binnenkomt, moet je Pacardi of vodka of ik weet niet welke alcohol consumeren. En dan moet je overspel plegen met mijn echtgenoten, iedere dag. Is het dan toegestaan voor mij om te zeggen: Maslacha, omdat mijn kinderen, uh, mijn kinderen gaan, uh, gaan uh, honger lijden? Oesama uh, is onderweg, dus ja, uh, ik moet mijn kinderen, ik moet klaar, plaats klaarmaken, en ja, mijn vrouw moet eten en drinken, en, ja, maslach, ik moet en, ja, ik moet zakat betalen, ik moet Zedappa kunnen geven, ja, geen uh, maslaha. Voor het goede doel ga ik dat doen. Kan, mag ik deze zonde doen voor het goede doel? Kan iemand mijn fatwa geven, gewoon no. snel. <laughs> niemand, dacht ik aan. Hoe kan je een zonde doen uit maslaha? Hoe kan je alcohol of zinna doen uit maslachan? Er is geen enkele alim of imam of sheikh op aarde die jouw toestemming zal geven voor deze zaak. Ik denk het niet. Probeer misschien een kaladar, maar ik denk het niet. Ik denk het niet. Tayyip. Als dat is voor een zonde, dat zij geen fitwa gaan geven. Hoe kan het dan zijn dat zij wel fitwa geven voor shirk? Democratie het heel systeem van shirk en koffer en togyaan. Uit maslach mogen wij die wel gebruiken. Wanneer ik een zonde mogen wij niet doen uit maslach. Aajib al Scheelt het aan mij of scheelt er iets aan deze mensen? Is dat niet spelen met de dien van Allah subhanahu wa ta'ala? En dan durven zij. En bepaalde munafiqeen gaan echt ver in hun maslach. Bepaalde munafiqeen zijn zelfs zo ver gegaan om Yusuf a.s. erbij te halen. Zij zeggen, Yusuf a.s. was een minister bij Firaun. Dus hij regeerde niet met het wet van Allah hij gebruikte de, de doelstoor van om, uh, om uh, voor de maslach van het volk. Klopt? Nu zitten er een paar problemen in deze theorie. Om te beginnen. Om te beginnen. Wie heeft gezegd dat Fir'aun niet regeerde met het boek van Allah? Waar halen zij dat Fir'aun niet regeerde met het boek van Allah? Waar halen ze dat? Fir'aun was een status zoals dat er nu president of koning bestaat. Of emir of sultan ik weet niet meer. Fir'aun, er waren heel veel Fara'een. En de Fir'aun van Moosa is niet de Fir'aun van Yusuf alayhisselam. Voor alle duidelijkheid gewoon dat er geen Shubha is. Dat zijn twee verschillende, totaal verschillende personen. Wie heeft gezegd dat Fir'aun van de tijd van Yusuf alayhisselam regeerde met iets anders dan de sharia van, van, van die tijd? Wie heeft dat gezegd? Dat is één. Ten tweede... Yusuf a.s. gebruikte de Tahoed en de witte van de Tahoed voor Maslacha. Dus Yusuf a.s. een daad van koffer uit Maslacha. Is dat de beschuldiging die wij gaan doen tegen de Profeet salat Allahu alam, maar is dat niet een beetje vergezocht? Is dat niet extreem? Daarbovenop komt nog. Wat heeft Allah gezegd over Yusuf en over de verhaal dat met hem was? En we hebben Youssef de volledige autoriteit gegeven op aarde. Firaun had niks te zeggen. Yusuf had de volledige controle over Egypte. En hij paste toe wat hij wou van weten. Dus het was de Firaun dat die schikte naar de sharia van Yusuf en niet omgekeerd. Zien jullie hoe de zaken veranderen? En dan komen deze monafiqeën met deze shubuhaat. Dan komen zij met een Shubha, nadat we zeggen democratie, kada, kada, kada, kede, komen zij met een Shubha van, dat je nu uit, niet uit, je Doordat jij hun uitdacht, gaan zij islam bestrijden. Doordat jij hun uitdacht, gaan zij het moeilijker maken voor ons. Zegt men dat niet altijd? Een. ...allahu alam of zijn zuster is of niet Allah alam, want uh, dat is gewoon een nickname op een forum. Maar ik in die klas op een forum dat een zuster zei... ...als zijn zuster is. Zij ze zei, ik, ik leef in Nederland in een plaats waar geen moslims zijn. Ik ben de enige moslima. En sinds sharia voor Holland en sharia voor België bestaat, heb ik het heel moeilijk in mijn leven. Ajib. Ajib al-Ujab. Wanneer is sharia voor België opgericht... 3 maart 2010. Wanneer was de wet van Nikab en Hijab in België? De wet van Nikab was in 2005. En de wet van verbod op Hijab in de scholen was in september 2009. Het was, begonnen met, het was begonnen in juni 2009. En in september was de implementatie van de wet. Dat is toch voorschrijven voor België? Wanneer was de invasie van de Nederlandse troepen in Afghanistan? Tweet, oktober 2001. Waar was ik in oktober 2001? Of waar was Sharia voor België of Holland in 2001? Wanneer was de invasie van de Nederlandse troepen in Irak? 2000, maart 2003. Wanneer heeft België het toegelaten voor de Amerikanen om hun wapens te, te leveren via Antwerpen? Was in het eind 2003 zijn ze er effectief mee begonnen. Dus waar is dat voor Lari? Wanneer waren de Deense cartoons? En wanneer heeft Wilders die film van FITNA gedaan? 2005 was de eerste, dan 2007 nog eens en de film van FITNA was in 2008, 2009 als ik me niet vergis. Dus wat is dat voor lari? Zij bestrijden ons al van in het begin. Wie heeft gezegd dat dat iets te maken heeft met de oproep van sharia of de oproep naar Tawhid. Ja, je gaat in de problemen geraken, je kan naar de rechtbank genomen worden. wat waar, waar, waar, waar is dat voor lari? dat als ik naar de rechtbank moet gaan voor mijn dien, is dat geen eer. Is dat geen eer om naar de rechtbank te gaan voor jouw dien. Voor wat wil je anders naar de rechtbank gaan? Te hago? Voor wat wil je anders naar de rechtbank gaan? Om, om te gaan scheiden. Om klachten te gaan indienen tegen je buur. Waarom ga je anders naar de rechtbank? Als je in de handen van de taagot terecht komt, doe dat dan voor jouw dien. Subhanallah. En mensen gebruiken de gekste, maar ook de gekste uitspraken. Ja, je ja, gaat problemen krijgen in Marokko. Ja, je kan niet meer ja, op vakantie gaan. Alsof Marokko jinnat en naïem is. En je gaat een verbod krijgen op het Verdouws. Uh, dan zeggen ze: Je gaat problemen ja, Jouw familie gaat in de problemen geraken. Uh, Jouw ouders gaan verdrietig zijn. Uh, Allah alam. Je yani, kan. Subhanallah, zij gaan alles, maar ook alles gebruiken. En hebben ze dat tegen de Profeet sallallahu alayhi wa ook gezegd? Ja, ja, rasulullah. Stop met jouw da'wah. Jouw oom is zwak en ziek. Abu Talib. En hij heeft problemen door jou. Ja, ja, Rasulullah. Hou je rustig, hou je in. Was dat de da'wah? Zeiden zij dat tegen de Profeet sallallahu Ja, Wallah, hij zelfs de munafiqin in de tijd van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina. wallahi, hij gebruikte deze argumenten niet. Behalve in jihad, was dat de munafiqin? Zij zeiden tegen de Sahaba. Ga niet mee op jihad. Jullie kunnen benadeeld worden. Ga niet op jihad. Waarom? Jullie zullen verliezen. jullie zullen... Het is warm in de Razoura Tabouk, in de Sola Het is warm. Het is veel te ver. Zij zijn mijn overmacht. Doe dat niet. Laat het proberen. Jullie zullen gedood worden. Dat waren de munafiqeen van Medina die deze uitspraken deden. Dus een moslim in 2011, als hij deze uitspraken doet, wie in Sunnah volgt hem? Die van Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, yes. of volgt hij de sunna van Abdullah ibn Ubay ibn Salool, Allah. Amen. Kies welke sunna wij moeten volgen. Volgen wij de sunna van de hoofd van de munafiqeen, of volgen wij de sunna van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam? Want de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei over zichzelf: Ik ben beproefd voor Allah zoals nooit iemand tevoren is beproefd. Dat zei de Profeet sallallahu alayhi wa En de Profeet sallallahu alayhi zei: de, de mensen die het meeste beproefd worden zijn, zijn de profeten en dan degene die hen volgen. En dan degene die hen volgen. Dan degene die hen volgen. Dat is, de, dat is het pad. Dat is het pad van, van tawhid. Dat is het pad van islam. Beproeving na beproeving tot wij al-jannah krijgen idnillahi. Ons doel is niet om kalmte en, en rust te hebben in dit leven. Ik wil, geen, ik wil geen rust hebben in dit leven. Dat is de intentie van een moslim. Dat zou de intentie van een moslim moeten zijn. Ik wil geen rust in dit leven. Ik wil niet met rust gelaten worden in dit leven. Ik wil problemen hebben. De profeet zegt hem met gezicht. Ik wil niet in de handen van de vijand vallen. Voor alle duidelijkheid. Want ik mag dat ook niet vragen. Dat is ook niet toegestaan. Welke wie heeft gezegd dat wij rust zoeken in ons leven. Wij willen de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala kan enkel en alleen bereikt worden. Door opofferingen te doen voor jouw dienst. De profeet sallallahu alaihi wasallam sallam en sahabie kwam naar hem en zei Ja وَاِذْ دِبَسْتَ عَلْبِدُنْ دِيَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَلَا بِالْتَفْرِيدِ السَّلْتِ هذا لا إله إلا الله محمد الرسول الله هذا ثم أي رسول الله ثم ماذا يا رسول الله عندما نوات يا رسول الله هذا جهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله هذا ثم ماذا هذا حج مبرور هذا أنفار الحج ولكن البرفت صلى الله عليه وسلم زا أنت لا إله إلا محمد الرسول الله دي كفر بالطاوة دي ولا والبراء en dan zei de Profeet Sallallahu Alaihi Jihad vis Sallallahu En dan maar pas zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, Heid Dus waar halen mensen die illusie dat door constant de koffer te ontwijken, dat het beter zal worden? Wij ontwijken hun al 87 jaar dat de Gideva er niet meer is. 87 jaar ontwijken wij deze koffer en het gaat enkel van erger naar erger. Gaan we dan niet zeggen van oké, okay, Geer, ik denk dat we een andere strategie moeten gebruiken. En even gewoon. Ter informatie, laten we zeggen we stoppen met uitdagen. We gaan stoppen met uitdagen tot wij sterk zijn. Kan iemand mij een deadline geven of kan iemand mij zeggen wat dat wij moeten bereiken om dan wel te kunnen uitdagen en wel te kunnen uh, confronteren? Wat moeten wij bereiken? Allah, als Allah subhanahu wa taal, geen deadline heeft gezet en als Allah subhanahu wa taal, geen minimum heeft, heeft, heeft verplicht... Allah zight in surah al-Anfal wa a'idu lahum ma istata'tum min quwwa wa min al heil. turhibuna bihi aduwwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala alles wat jullie kunnen hebben bereid alles voor wat in jullie macht is om de vijanden van Allah te terroriseren in jullie handen. Tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ulama zight Imam Tabari zegt over deze aya dat Allah subhanahu wa ta'ala het open heeft gelaten wa a'idu lahum ma istata'tum Maak klaar wat jullie kunnen hebben van, van, van macht. Allah heeft niet gezegd... Maak klaar... Uh, maak zoveel tanken... Zoveel vliegtuigen... Jullie moeten zoveel skutraketten hebben... En jullie moeten zoveel RPG's hebben... En dan maar pas kunnen jullie uh, confrontatie aangaan. Allah heeft dat opengelaten. Waarom? Omdat wie is Moussabib al Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. En wie is degene die een Nasser geeft... الله سبحانه وتعالى that he نيت to make with what you لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم كثرتكم فلم عنكم شيئا الله سبحانه وتعالى verschillende keer overwinning geven in jam hulain in de dag van hulain de toen jullie tevreden waren met jullie, met jullie meerderheid Sahaba dacht omdat zij met veel zijn dat zij zeker waren van de overwinning en Allah sp. heeft het tegendeel bewezen want zij stonden op het punt om te verliezen ondanks het feit dat zij met veel waren het heeft niets te maken met meerderheid, minderheid het heeft te maken met het taqwa en het tawakkul al Allah daarom hun uit wij blijven hun uitdagen en wat er van deze koffar kan komen laat die maar komen al wat zij hebben van macht, laat hun maar afkomen met hun macht. En als zij willen confronteren, laat hun. Ja, stel je voor, morgen Filip de Winter gaat de verkiezingen winnen. So what? Als we Sharon en Bush hebben overleefd, wie is die flauwe grapjes van Filip de Winter nu? Eerlijk, kom aan, alsjeblieft. Geert Wilders, zien jullie in hem echt een potentiële kruisvaarder, een meisje, een zware man? Geert Wilders, kom Kom aan. Die sukkel, die kloon met zijn, zijn, zijn uh, geverfd haar. <hacht> ja, is dat. Ja, laat hem terug naar het circus van waar hij komt in plaats van ons te proberen intimideren. Kata hij <-hullahi> en zijn partij. Amen. Wie is hij nu? Wie is Geert Wilders nu? Moeten ze ons intimideren met Geert Wilders? Galaas, vrouwens jouw de minbar pas op, ga stemmen, Wilders ga winnen, PVV. Galaas, <helaas> hij probeert ons te intimideren met Wilders. Als hij had gezegd. Rolla Koud, of had hij gezicht, hoe noemt hij Kever die kruisvader, van Chatillon, die kruisvader in de tijd van Salah al-Din. had hij gezicht met al Merkedeb, met zijn leger, Allahu Alam dan hadden we nog gezicht van, oké Gerish sahaba hebben 600 Sahaba verloren in Yamama. oké, die man, die hebben wel serieus van, ga jij je probeert ons te intimideren met Geert Wilders homo of ik weet niet welke ras dat die is, ik weet niet wat hij doet in zijn vrije tijd met dieren slapen of ik weet niet wat. Die hond gaat ons beginnen te intimideren. Hij mag afkomen met heel de PVV wie is hij? Nee, heel zijn Nederlandse regering. Ja, is onze iman zo, is islam is dat onze islam? Is dat ons la Is dat onze tawhid? Dat deze koffer ons gaan beginnen afschrikken. Sahaba stonden voor de grootste van de grootste legers. Het Persische, het Persische leger, dat enorm was. Het Romeinse leger, dat enorm was. Gaan we nu schrik hebben van de PVV en Geert Wilders en, en Philippe de Winter? Billahi alaykum. Kom, wij gaan nu naar de stamcafés van, Vla van de Vlaamse Ballein. Kijk wat zij nu om dit uur zijn aan het doen. Terwijl wij Kiyam zijn aan het doen. Op een zaterdagavond. Kom, wij gaan nu naar diegene. naar diegene kijken waarmee dat die Meshaych en die Ulema ons bang maken. Yallah, we gaan zien wat zij nu zijn aan het doen. De beste, de beste onder de koffer nu. Die ligt in de goot uh, te, te kotsen van de alcohol, dus hij heeft Wallah, adem. En dan gaan ze ons bang maken met deze koffa. Ja, wat is dit voor begrip van islam? Wat is dit voor begrip? Wat is dit voor begrip van islam? Wij zeggen, muhammad Wij kunnen iedereen aan. Waar hij ook is, hoe hij ook is. Ja, kijk. Het dalil al Hay, een aya, een ibra, een aya van deze tijd. Wallahi, dit is een bewijs, een teken van Allah subhanahu wa ta'ala. Taliban. Die mujahideen. Die al meer dan 30 jaar in oorlog zitten. Die volledig geen infrastructuur hebben. Nog een leger hebben. Oude kalashnikov. Wallahi, mujahideen vertellen. Kijk naar mujahideen. Naar de video's van mujahideen. Mujahideen zeggen dat ze soms in slagvelden zijn... Dat zij soms zijn aan het vechten tegen Amerikanen en dat hun wapens blokkeren. Dat hun wapens gewoon blokkeren. Jullie weten, uh, de Mujahideen in Irak. En uh, de Mujahideen in Irak vertellen dat een van de Mujahideen, hij zag een konvooi van Amerikanen voorbij komen. Dus wat doet hij? Hij pakt een, een, een RPG om, om, om de konvooi aan te vallen. Dus hij pakt die RPG en hij wil schieten. Die Amerikaan die zo! Nee nee nee nee nee, niet doen! Die Amerikaan zag hem. Die Amerikaan die zo, hij wou niet schieten, maar zijn wapen blokkeerde. Die RPG kon niet schieten, want die was kapot of er was een probleem mee. Wat deed die Mujahid? Hij Zijn wapen werkte toch niet. Als de Amerikanen hem hadden aangevallen... En hij, niet te en hij heeft niets om terug te schieten. Bert een oude klassiek of zo. En hij had niets. Hij had volledig geen wapens. Helemaal alleen. In een straat in Irak, hij doet. Ga maar voorbij. Kijk de koe van, de, van een moslim. Kijk subhanallah. Een Amerikaan met een humor, met tanks, mee, ik weet niet wat allemaal, met Apache helikopters in de lucht. Geterroriseerd van één moslim alleen in de, de straten. Met een wapen die zelfs niet werkt. En dan proberen ze ons bang te maken met deze koffer. Wallahi, dat is een flauw grap. Wallahi, dat is een flauw grap. En daarom de Heer die schrik heeft van deze mensen, die heeft een probleem in zijn akhide. We hebben dat ook verschillende keer Deze We hebben ook verschillende keer gezegd. أَتَخْشَوْنَهُمْ Vrees jullie hen. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُمْ يَكُنتُمُؤْمِنِينَ Allah heeft meer recht om gevreesd te worden als jullie gelovigen zijn. In plaats van deze koffaar te vrezen, vrees Allah subhanahu wa ta'ala dat je de dag des orders voor hem zal staan, zal staan. En dat je ter verantwoording zal geroepen worden, wat heb jij gedaan voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat heb jij gedaan om de overwinning te geven aan deze prachtige dien. Wat heb jij gedaan om de profeet sallallahu te verdedigen. In plaats van bezorgd te zijn voor de rechtbanken van de koffaar en bezorgd te zijn om wat wilder of je, of je beter gaat doen. Wees bezorgd wat je gaat zeggen aan Allah subhanahu wa ta'ala de en, en wees niet bezorgd wat Mohammed de is met jou gaat doen. Mohammed de is, is maar een schipsal. Is niet de schipper. Hij is maar een schipsel. Bevrijd jezelf. Bevrijd jezelf van die angst en die vrees. Bevrijd jezelf van, van slavernij. Wij zijn geen house negroes. Wij zijn geen huisslaven. Bevrijd jezelf. Wij vrezen enkel Allah subhanahu wa ta'ala what هيفت خليدي ابن الوليد رضي الله تعالى عنه خزختي من يرموك تيجي دي جنرال فاند رومان هذا تيجي لما قد جئتك ب لقد جئتك بقومي قوم يقبلن رياحه قوم تنفلك يحبون الموت كما تحبون الحياة زا هاو دو فاند دوت سو زات يلي هاو دو فان فانت ليف ده هوارا صحابه رضي الله عنهم سهندش ينوهن سادختن هنا صحابه يندس لك فان اوحد زا هوارا انت فرليزه ان صحابه زاده zij zeiden, Wallahi, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik riep de geur van het paradijs. Terwijl dat zij zijn aan het rijden. En zij, zij, zij worden langs alle kanten aangevallen. Ze zeggen, Wallahi, ik riep het, het paradijs. En hij blijft gaan tot hij heeft gekregen wat hij wou. Tot hij de dood heeft gevonden. gaan we deze verhalen gewoon lezen en zeggen van, subhanallah, mashallah, af en toe gaat er iemand een aan traan laten en zeggen, mashallah, ik heb khushu' gekregen van die verhaal. Wanneer gaan we die verhalen toepassen? Wanneer gaan we naar buiten komen als zijn de moslims. Die niets of niemand vrezen. En die tegen kofar zeggen. Habbes. Wij zijn hier de moslims. Jullie zijn de kofar. Jullie moeten jullie schamen omdat jullie kofar zijn en denken dat jullie van apen afstemmen. Wij zijn de moslims. Wij geloven dat wij de volgelingen van Mohammed a .s .a .s. zijn. De mujahid al-batal. De berg van tewheed al-moed. We zijn geen onder van lafhaven. Mogen Allah subhanahu wa taala ons de, de moed geven om deze kofar te confronteren Amen. met onze tongen Amen. en met onze pennen voor alle duidelijkheid hier. Dan, een kleine laatste shuba. ik ga het niet te langer, ik wil straks inshallah, een kleine laatste shuba. het k4. De valse methodiek van sharia voor Holland en sharia voor Belgium, die heel gekende video die op alle forums werd gepost. De vraag was, assalamu alaikum ya sheikh. Om te beginnen, in de vraag zijn er al verschillende, uh, in de vraagstelling, degene die de vraag heeft gesteld, die moet inshallah kennis gaan opdoen. En die moet Arabisch gaan bestuderen. Want hij zei, uh, hij zei, in die video, uh, zij, willen, zij willen, de vlag gaan laten wapperen boven het paleis van de huis van de koningin, koningin van Engeland. Uh, van, van Boven het paleis van het huis van de, koningin, van de Nederlandse koningin. En die zware blinder in het Arabisch. in alle een, hij is een jeil, dat is geen probleem. Buiten een leugenaar is hij ook een jeil. Dus de leugen. Hij zei ja, Sheikh is een groep die vier doet op heel de umma en op alle leiders. Als woordvoerder zeg ik: Wij doen niet tekvir op heel de umma. Nog doen wij tekvir op alle leiders. Wallahi, wij doen geen tekvir op alle leiders. Helemaal niet. Doet hier iemand te veel op alle leiders? Ik niet in ieder geval. Allah, ik doe geen te veel op alle. Ik doe te veel op Mohammed als en Bouteflika, en al abidin en al Qaddafi en Mubarak, en Abdullah van Jordanië, en Bashar van Syrië, Jamblat van Libanon, Karzai, Zardari, Abdullah, Al-Thani, en... Al die tawari't van de Arabische wereld, neem, ze zijn kofar, moord En ik ben vereerd om takfir op hen te doen. En dan elke keer wanneer ik de kans krijg om takfir te doen, dan doe ik met alle plezier takfir. Kaatala, omdat ze zijn kofar, moord te dienen. Nee, Want niet alle leiders zijn kofar. Er zijn moslimleiders. Mullah Omar. En Mullah Omar, De leider die 85% van Afghanistan regeert. Hij is een moslim. Hoe kunnen wij takfir op hem doen? Wij zijn niet de volgelingen van Abu Mariam die te doen zelfs op de mullah omar en de mujahideen. Hasha ma'ad Allah. En als er morgen een leider is die met de beeld van Allah Als morgen Abdullah van Saudi-Arabië plotseling naar buiten komt en hij zegt, helaas ik wil moslim worden. En hij doet openlijk zijn shahada. Alhamdulillah, als hij dat openlijk doet moeten er geen twee getuigen bij zijn. Kan hij ook gaan douchen, geen probleem. Uh, dat hij geen rit niet meer heeft gedaan, dat hij tel bij doen, dat hij elkaar biedt en dat hij ook bij doen openlijk, dan is hij onze leider inshallah. Dan gaan we naar daar en geven we hem bij. Hij hem bij, hij hem bij ja. En dan gaan we wonen in het Arabische Scheerland. Zolang hij dit niet doet, is hij een kafir, simpel. En wat is, zo, wat is er zo gevaarlijk aan dit? Niet dat wij klakkeloos het tekvir doen. Al wie dat wil, komen bewijzen dat zijn moslims zijn, dat Kom, machaben. Hallo, we zonder te shriek en muzahharat al kuffar aan de en al hukum b'gheer ma'an zalelah, al istihzab al is en alle zaken, al deze zaken, kom kom, spreken en laat ons zien dat zij geen koffaart zijn daarom wij doen geen op heel de umma wij doen tekefeer op degene die koffer heeft gedaan maar wij doen wel tekefeer op kuffar voor alle duidelijkheid een kafir, naam wij doen tekefeer op een kafir iemand stuurde een mail op een dag stuurde iemand een mail en hij zei jullie zijn mashallah jullie da'wa lakin Jullie gebruiken te veel het woord kafir. Jullie gebruiken te veel het woord kafir. Jullie moeten dat niet meer doen. En nu beginnen zij nieuwe woorden te gebruiken in de Koran. In islam. Want kafir is een vies woord. Die niet meer gebruikt worden. En kafir is een belediging. En kafir is eigenlijk onrespectvol. Wallah, ze zeggen dat? De kafir zeggen is onrespectvol. Is Allah subhanahu wa ta'ala onrespectvol? قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُون. Is dit onrespectvol? Cool. ja, you're kafir? On. Hij zei, probeer een ander woord te gebruiken. Dan, moet, dan vraag ik jullie bij Allah, wa taal, wat moeten wij dan gebruiken als wij geen kafir gaan gebruiken? Een potentiële moslim, een uh, moslim, inshallah, wat moeten wij gebruiken? Een niet geloven? Zelfs al mortad hebben zijn nieuwe naam gegeven, hij heeft een ander geloof omhelst. Hij heeft gekozen voor een ander geloof. Dat klinkt aantrekkelijk. Wallah al-Adim, hij heeft een ander geloof gekozen. Keef heeft een ander geloof. Er is geen ander geloof. Er is geen. In, in, in, in, in, Islam. welk ander geloof? Wij kennen geen enkel geloof. Wij kennen herkennen enkel islam. Er zijn bepaalde ideologieën, duivelse ideologieën, die mensen, die mensen volgen. Wanneer het geloof is islam. Het juiste geloof is islam, de juiste religie is islam, de juiste ideologie is islam en alles wat buiten islam is is gebakken en niet erkend. Dadelijk. Daarom kafir, naam kafir. En degene die geen tak dopen. op kafir is een kafir. Men lam kafir al-kafir aw shakka fi kufrihi aw sahha madhhabahu fa kafir dat is een van de tien nawakid al islam diegene die een kever geen kaver noemt of diegene die twijfelt aan de koffer van een kaver of diegene die de koffer van een kaver goed spreekt is een kaver zoals hem een kaver, een christen, naam hij is kaver een jood hij is kaver een hindoe kever. een democraat kever. bil bil e zonder bijzonder twijfel dat mij kijkt. je als we een moslim gaan zeggen ga je niet zo goed zeggen maar en moslim, wij doen geen tekfeer op de umma. En wij doen geen tekfeer op de moslims. Illa als de moslim iets doet dat hem uit islam kan doen treden. En wij doen iqametul hujja. En wij gaan kijken of de shoroten, de, de mawani' van tekfeer van toepassing zijn op hem. Dan maar pas kunnen wij zeggen over wij doen tekfeer. Welken wij we doen geen tekfeer op de umma. En die ene video van Jahiliya voor België, dat ze hebben gebruikt tegen ons. Die is volledig uit de context gehaald, maar voor alle duidelijkheid: Karim Bashar, ka zonder twijfel. Naam, ka-feer een mortad. Een zendik van het topniveau, Alayhi, naar Allah. En na joef tot haar tot. Ha in die zendik van Hishamzeer. Waarom niet? Waar halen zij dat ze moslim zijn? En diegene die zegt dat hij moslim is en die hem graag heeft. mogen Allah subhanahu wa ta'ala in verzameling Geen probleem. De profeet is hem marma a man a hap Qiyamah. De man is van wie he houdt hewman Qiyamah. Degene die van Kareem Bashar houdt, Allahi jem'u m'aa hewman Qiyamah. Simpel. En diegene die, zoals ik zei tegen hem telafi, mohammed Mohamed XVI is Amir al-Mu'minin. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'la jou te verzamelen met mohammed XVI. Zeg Ameen. Hij zegt nee, maar waarom? Zeg Ameen, kief waarom? Hij is toch mazlim voor u? Zeg dan amin Je moet toch samen zijn met een moslim En kijk, is hij zelf niet zeker van zichzelf. Een telefi heeft Amin gezegd en de dag daarna is hij gekomen op mijn privé, oppaalt al privé, hij zei, ik bedoel de Amin als hij eventueel naar het paradijs gaat, maar niet zomaar Emin. <lacht> ja, te kvier nu, ga rijden nu, Mashallah. Je bent niet meer zeker van jouw stuk. Kijk daarom, Allah zij zijn, zijn, zijn, zijn zelf niet zeker. Dus nou, zoals ik zei, we doen geen tekje op de om. Allaham, dit zijn zo'n paar Shibohad dat ik heb gedaan, dat ik heb opgeschreven om te verduidelijken als er nog iets is, zeg maar inshallah. Als jullie willen kunnen we even pauzeren of kunnen we verder gaan, dan ik kies zelf inshallah. Er zijn vragen. Er zijn vragen, geen probleem. Hoe is of niet? Nee, zeg maar inshallah. Je hebt gezegd van. Uh, in een islamitische staat, waar de sharia wordt toegepest. Uh, stel, een, een man uh, die gebruikt alcohol en een uh, vrouw die gebruikt hijzelf. Is dat enkel toepasbaar op een moslim in een islamitische staat? Of is dat voor iedereen? En daarom heb ik daar ook de vest gezet, soort Bakkara. Nee, ik kan het dier, het tebeen er rusten Moet het dan zeggen van, wat die maar doen, om het maar zal die straf wel krijgen? Is dat op een moslim alleen toepasbaar of ook op iemand die niet geloof is in een islamitische staat? Kijk, ik kan het dier, het tebeen er Dit is een al-baqarah. Kijk naar de tefsier van deze eieren en kijk wat er allemaal is over deze eieren. La ik al hafidin. Ik kan niet een keifir brengen nu. We gaan naar buiten. We brengen een kafir hier. We sleuren een kafir naar binnen. Als zouden heel veel broeders dat heel graag doen. Moulakin. We kunnen niet een kafir naar binnen sleuren. Patrick, zeg nu La Mohammed al-San. Je bent nu een moslim. Geloof nu in Mohammed. Geloof nu in Koran. Onmogelijk. Want dan ga je hypocrieten creëren. La ik al hafidin. Kent daarbij je al eens doen met Kallas, wil hij moslim worden, mag hij moslim zijn. Wil hij moslim worden, pech. Keiver dan. Dat is la ikraaf het de wetten van Allah zijn van toepassing op iedereen. Zonder twijfel. Iemand dat een geen wil dragen. Er is geen excuus. Want op het moment dat jij zegt, dat je bent, moet je aan de wetten van Allah. En in een wordt er achter gezocht. Ik heb, voor, ik, ik, ik heb al verschillende keer dat voorbeeld gebruikt. want ik heb nog eens opnieuw. In een Islamitische staat is het zo dat jouw moeder kan bellen naar de politie. Assalamu alaikum wa Mijn zoon wil niet wakker worden voor salat al fajr. En dan stuurt de politie een patrouille naar huis. Assalamu alaikum. Zij nemen jou uit jouw bed. Jij gaat naar de gevangenis. Waarom wil je niet bieden? Naar de, naar de cel. Waarom wil je niet bieden? Wat is jouw probleem? Waarom wil je niet bieden? Nam. En hij, hij wordt drie dagen in de gevangenis gehouden tot hij biedt. Maar volgens mij bedoelt hij een kafira in islam. een islamitische staat. Een kefira in een islamitische staat, een vrouw in een kafira in een islamitische ja, staat zonder hijab bestaat niet. Een, een, een, ja. een, een kefira dient zich ook te gedragen en dient zich ook te houden aan bepaalde gedragscodes en aan bepaalde kledingsvoorschriften. Zij mag niet met een mini-rok, met een decoté. Waarom? En dit is juist islam. En dat is juist die sharia waarover wij altijd spreken. Islam is geen systeem van munafiqeen. De sharia is geen nifaq systeem. Je kan niet zeggen tegen moslims: Jullie zijn, zijn moslims, jullie, uh, jullie mogen geen alcohol drinken, jullie mogen jullie niet uh, naakt aankleden, uh, jullie moeten uh, jullie gedragen. Ik ga niet zo doen, want uh, ik zou niet te veel willen doen. <laughs> dus jullie zijn kofar, er is niemand. <laughs> jullie zijn kofar. Jullie mogen doen wat jullie willen. Drink alcohol, bloot op straat, prostitutie, geen probleem. Dat kan niet. Een kafir mag kever zijn in zijn huis. Geen probleem. Wees kever in jouw huis. Doe wat je wil in jouw huis. Wanneer als je op straat komt in de doule islamiën, moet je je houden aan de wetten. Moet je houden aan de waarden en normen. Hetzelfde als de dag van vandaag. Deze koffer, wat zeggen zij? Geen niqab, geen hijab op school. Namens de democratie. Heeft een moslim de keuze? Helemaal niet. Want zij ze zeggen ja, voor de multiculturele uh, uh, uh, multi gemeenschap, integratie, voor, ja, nee, voor de maatschappij, vrede en harmonie. Dat is bij identiek hetzelfde. Voor vrede en harmonie zullen jullie de moeten dragen. Voor de vrede en harmonie in de Islamitische staat, zien wij een alcoholieker onder jullie op straat, dronken of met een fles alcohol op straat, dan gaat hij belanden in onze gevangenis en dan gaan we hem een leren wat alcohol op straat betekent. Voor de vrede en harmonie van de OMA. Zij zijn maar kuffaar, anyway. En trouwens, uh, moslims. We hebben een heel uh, raar fenomeen bij onze om, Al-Kanoniën. Moslims die leven voor de wet. Waarom doen onze ouders een gordel aan in de auto? Uit vrees voor hun leven? Voor de veiligheid? Helemaal niet. Voor 150 euro boete. <laughs> Kanon. De wet zegt dat, en dan zeggen zij, de profeet Salah'sim heeft gezegd in de Koran. Als je naar een land gaat, moet je. <laughs> uh, moet je, moet je, als je naar een land gaat, moet je de wetten gehoorzamen. En dat is terug te vinden in een soort salam. Een soort dat niet bestaat in de Koran Begrijp je? Welke, welke land, welke wetten moeten wij gehoorzamen? Wij gehoorzamen de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En die zijn van toepassing op iedereen. Binnen Istitna. En daarom noemen zij hun dimma, Zij die Jizya betalen. Van op het moment dat zij zeggen: nee, wij willen ons niet houden aan de sharia, worden zij bestreden moeten zij bestrijd worden. Want zij kunnen Jizia betalen en leven onder de, onder de islamitische waardenormen. En dan geel ik voor alle duidelijkheid voor diegenen die zouden denken dat dat discriminatie is, of dat dat onderdrukking is. 1302 jaar hebben wij zo geleefd. Met een sharia, met kofar die leven in onze landen. Met el En zij waren heel blij met onze wetten. En wanneer zij problemen hadden, in plaats van naar hun rechtbank te gaan, want zij hebben ook recht om hun rechtbanken te hebben. Als zij, als, zij, uh, als zij geschillen hebben, sociale geschillen hebben, kunnen zij naar hun eigen rechtbanken gaan. De halacha bij de Joden, bijvoorbeeld. De Joden hebben ook een eigen rechtbank hier in Antwerpen, voor alle duidelijkheid. Behalve de enigen die geen rechtbank hebben, en geen scholen hebben, en geen degelijke moskee hebben, zijn de moslims. En met de joden hebben hun synagoges, joden hebben hun scholen, hun universiteiten, joden hebben hun eigen rechtbanken. Christenen hebben hun scholen, christenen hebben hun tempels, yani hun kerken, hun tempels. ze hebben wat zij willen, of ze hebben wat ze hebben. De moslims zijn de enigen die achtergezet staan op deze vlak. Waarom? Allahu a'alam omdat we altijd denken aan, ja, gila ik ga het we moeten kada, kada... Wallahi, als er een islamitse rechtbank zou zijn in Antwerpen, met autoriteit... Wallahi, kofar zouden naar ons komen om, om hun recht te krijgen. Een pedofiel wordt vrijgesproken, is dat, is dat een rechtssysteem? Dan zouden zij komen lopen naar ons met die pedofiel in hun handen. Bericht hem, Omdat zij weten dat ze alleen terug naar huis gaan. 100 En dat is islam. En weet voor iedereen, alles en iedereen... En daarom één van de Nawakid al-Islam, om af te sluiten voor deze vraag, één van Nawakid al-Islam, één van de tien zaken die je uit het islam kunnen doen treden, het geloven dat sharia niet van toepassing is voor een volk. Al wie dat gelooft, dat sharia niet van toepassing is voor een bepaald volk, is een kafir volgens Mohammed bin Abdul Wahab, rahimahullah, en volgens de Qur'an en de Sunni. Sharia is voor iedereen, alle tijden, alle plaatsen, zonder enige twijfel. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk was met die, uh... Uh. <laughs> De gevangenisstraffen gelden die voor iedereen... De straffen gilden voor iedereen. De straffen gilden voor iedereen. Alleen kofaren, ze hebben wel... Als een keuver is stil in een islamitische stad... Zijn hand wordt eraf gehaald. mij natuurlijk Waarom niet? Wij mogen niet discrimineren. <laughs> misschien Het is geen discriminatie. Maar natuurlijk, een kever die niet piet, ja, je kan niet tegen hem zeggen, je, euh, je krijgt zweepslagen omdat je niet piet, omdat hij een kever is. Begrijpen? Er zijn bepaalde akkem die enkel voor moslims zijn. Want, bijvoorbeeld een moslima, zij moeten een volwaardige hijab dragen. Of een niqab dragen. Een kefir moet zich deftig kleden, maar zij ze mag zich zelfs niet kleden als een moslima. Er moet onderscheid gemaakt worden. Um, een en, kever, we kunnen niet tegen een kever zeggen, ja, je moet een baard hebben, je moet jouw snor scheren en je baard laten groeien. En een kamis dragen, anders krijg je zweepslagen. En dat gaat niet, omdat een kever onderscheid moet worden van een moslim. Een kever mag zelf niet spreken zoals een moslim. Hij mag niet. Salam alaikum, uh, uh, zoals in Egypte. Salam alaikum, salam nabi'. Die zaken mogen niet gebruikt worden door een kever, omdat ze enkel voor de moslim zijn. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een kever en een moslim. Allahu alam. Dus we beslagen van ja, Geen inshaAllah. Dus ik denk, alhamdulillah, dat we dadelijk waren met shubuhaat. Dat is nog een shubha, of zo zich, maar... Anders zal het inshaAllah, voor de volgende keer. En we gaan een beetje pauzeren, als we straks een kleine kelima doen, dan doen we daar, inshaAllah. Subhanakallahumma, b'hamdulik, nashaduun, la ilah illa ant, astagfiruk, awanatubu ilijk. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف في الغاب هوانا كيف بنا كيف في الغاب هوانا كيف بنا